Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Het aantal aanmeldingen voor pabo-opleidingen is gekelderd. Bij sommige opleidingen is sprake van een halvering. Blijkt uit een inventarisatie van het Onderwijsblad, tijdschrift van de Algemene Onderwijsbond. Gemiddeld zijn er 30 minder aanmeldingen. De toelatingseisen voor de 25 pabo's zijn dit jaar strenger. Nieuwe studenten moeten een toelatingstest doen in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. De vier mannen die een aanslag in de Thalys wisten te vereidelen hebben de hoogste Franse onderscheiding gekregen. President Hollande gaf de vier la légion d'honneur. Hij roemde hun heldendaad en zei dat ze waarschijnlijk een bloedpad hebben voorkomen. Justitie in België onderzoekt of de Thalys-schutter banden had met jihadisten in België. De 26-jarige verdachte woonde dit jaar een paar maanden in de buurt van Antwerpen. De Duitse regering heeft haar afschuw uitgesproken over de rellen bij het asielzoekerscentrum in Heidenau bij Dresden. Vice-kanselier Gabriel zei tijdens een bezoek aan Heidenau dat de reilschoppers geen millimeter speelruimte mogen krijgen. Bondskanselier Merkel noemt het walgelijk hoe rechtsextremisten hun idiote boodschap verspreiden. Gisteravond was het voor de derde dag op rij onrustig bij het asielzoekerscentrum. Het Rijksmuseum in Amsterdam wil twee schilderijen van Rembrandt kopen. Het zijn huwelijksportretten uit 1634, die samen 160 miljoen euro kosten. De Nederlandse staat verkocht de portretten ooit voor een laag bedrag aan de Franse familie Rothschild. Die heeft de Rembrandts nu te koop gezet. Directeur Pijbers van het Rijksmuseum verwacht dat hij de vraagprijs bij elkaar kan krijgen. Het weer in de loop van de dag. Enkele buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Het wordt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht vooral in het westen buien. Morgen wordt het 20 graden en ook dan is het wisselend bewolkt met kans op buien, maar ook wat zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 Ik Stel me netjes voor aan de koningin. Ik zeg, Herman Vinkers: Ja, ze zei. Ik vind uw programma's altijd heel leuk. En ik had nog wel zo duidelijk mijn naam gezegd. <lacht> of we nu de optreden willen komen verzorgen op het koninklijk huis. Nou, als er iemand is die gemakkelijk lacht, dan is het de koningin wel. Dus ik zeg, graag maar, majesteit. <lacht> nou, leuk, zegt ze. Ik moet nou wel lachen. <lacht> en ze bleef ook lachen. Ook toen Klaus naar haar toe kwam. En zei <lacht> van, Bea, er is telefoon. Oh, voor mij. Oh, nu eh. Uh... Ik kan ook een keer kaartjes voor zijn geiker, maar dan zat ik in de verkeerde zaal. Maar, uh... weer... Het is makkelijk avond. Dus eh. Uh... Het is er nogal in vrij. Ik weet niet wie er nog op is.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 Dat lijkt mij ook een dubbel op, maar dat is het allemaal wel. En zoals ik al zei, je komt nog eens ergens. Zo heb ik ook ooit al een keer opgetreden in Duitsland. Waarbij ik mij nogal versproken heb. Want ja, ik spreek überhaupt maar één woord Duits.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 En de Henk B Marvin de Shadows natuurlijk. En uh, ja, dan, uh, dan weet u het, dan komt Cliff natuurlijk ook voorbij. Cliff Virgit, het nummer wat we hoorden was de Jongwans. En dat draaide ik niet zomaar. Dat komt omdat we nou een hele jonge man aan de telefoon hebben hier uit Zandvoort. Die, die, die, die ons helemaal gaat bijpraten als het gaat om wat er allemaal hier... Het afgelopen weekend is gebeurd, toch Joop? Je bent er goed uit zelf als je, Rob. Ik hoop het. Over een paar maanden weer, hè? Ja, ja. ja. <laughs> nou ja. Het maakt goed? niet uit. Ieder, iedereen maakt het mee, denk ik. Ja, toch. Hé, <laughs> ja, hey, uh, Joop. Ja? Uh, ik heb voor jou een, een dame hier bij me zitten. Uh, die, die kan het veel beter dan ik allemaal. Dus die laat ik gewoon met jou praten. Want anders ben je te veel afgeleid. En we hebben het waarschijnlijk. <laughs> Hallo, Joop. Ga je door, ga je door, ga je door voor de duizend euro? <laughs> wat een verrassing, zeg. Wat Leuk dat jij hey, er ook bent. Joop. Ja, wat gezellig. Hè. Ik mocht weer komen van deze maandag. Helemaal <laughs> oh, goed. Ja. Goed, ja. Dat zeg ook, wat is er allemaal uh, gebeurd het weekend? Nou, er is wel nog wat gebeurd. Ik ben niet bij alles geweest, maar wel bij een heleboel zaken. Oh. En met de andere weet ik ook weer het een en ander af. Uiteraard, nou, ik, ik ben heel ja. benieuwd. Wij hadden het idee dat er helemaal niet zo ontzettend veel gebeurd was nou, dat, in het weekend. Dat was maar... nogal mee. Oh, nou. Vrijdag, vrijdagmiddag al om vier uur. Brandlos. Er uh, namelijk in het Zandvoorts Museum uh, de tentoonstelling... Uh, uh, rondom de historische Grand Prix van volgende week geopend. Ja. En dat is dan van Bira tot Lauda. Oké. Okay. En dat, dat, daar zijn uh, in het Zandvoorts Museum... Uh, uh, de 24 winnaars van 35 uh, Grand Prix die in Zandvoort zijn verreden, zijn daar... Uh... Uh, kun je daar bezichtigen, dan kan je dingen overlezen, hoe, hoe, waar zijn ze geboren, Hoe zijn ze, uh, hebben ze gereden, uh, wanneer zijn ze overleden, dat soort zaken. Nou, dat en is dat hartstikke is, mooi, want uh, de jongeren, zoals de jongeren in Zandvoort, die horen heel veel over eeuwig en altijd die Grand Prix's van vroeger, want dat was ja. de happening, maar nu kunnen ze ook zelf eventjes uh, gaan kijken hoe dat nou zat in die tijd dus. Nou ja, eigenlijk dus alleen maar de winnaars hebben ze het over. Dus, nou ja, ja, zijn dat is met alles eigen. eigenlijk. Natuurlijk zijn er Modelauto. Ja, ja. Natuurlijk is er een echte raceauto van ja. uh, voor de oorlog. Uh, dat soort zaken. Allemaal ja. te bezichtigen. Ja, maar ik ga even mijn pieper afzetten. Ja, ik hoor hem. Ja, oké. Okay. Daar hij is uit. Ja. Um, uh, allerlei zaken die uh, uh, rondom de winnaars van die Grand Prix die op zand vervreden zijn. En ik uit mijn hoofd is 85 voor de laatste keer. Uh, zijn verreden. Ja. Uh, daar blijkt ook bijvoorbeeld dat, dat uh, de meesten er één gewonnen maar er sommige twee en andere drie en een mm -hmm. vier. Uh, ga maar kijken in het Stamfords Museum wie dat is, want dat ga ik niet verklappen. Het is een ontzettend leuke uh, tentoonstelling. Het ja. is met Sandvoort dus uh, gedaan. Uh, Rob Petersen, uh, ons heel goed bekend natuurlijk bij de. Oh, gaat weer die pieper. Is er brand? Goed, bekend, nee, nee, nee. Oh. Dat is een Haarlem. En dan uh, hebben ze een uh, ambulance nodig. Oh. Goedemd. En, de, en uh, dan piepen ze jou? Nou, dat krijg je automatisch eigenlijk met zo'n P2000 uh, Oh, dus dat... oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Ik snap het. Nou ja, goed. <laughs> um, waar was ik naar nou gebleven? Uh, bij oh, de tentoonstelling uh, ja. en uh, ja. wie dat er allemaal Petersen mee hebben hier. gedaan. Ja. Ja. Nou, ja. Peter heeft namelijk de teksten aangeleverd en een heleboel foto's. Leo Deteman heeft dat verwerkt. Ja. Die heeft prachtige uh, dingen gemaakt van zwart-wit foto's. Hij heeft die foto's al gemaakt. Nou, als er één wow. goed kan, dan is het Leo Deteman. Ja. Ziet er perfect uit. Leuk. En Cheryl Bos heeft het allemaal uh, uh, gedrukt. Ook perfect ziet het eruit. En uh, Leo heeft zelfs een, uh, een schilderij van uh, Prins Bira. Uh, de, de eerste die een Grand Prix won op Zandvoort, ja. een Thaise prins was dat, ja. die uh, heeft die uh, op canvas laten afdrukken. En dat is te koop voor 150 euro. Heb je wel een uniek, uniek stuk, stuk. Ja. wil ja. ik even melden. Ja. Goed, dat was dan om vier uur. Oké, okay, En uh, door. Al, om kwart over vijf ja. was alweer de, de, <hijf> de bekendmaking van degene die het, uh, het, het Europese kampioenschap, de dat in Zandvoort gehouden is. Heeft gewonnen. Hmm. <coughs> het is, de, het is een, zand, een Nederlander moet ik zeggen. Geen zandvoort, maar een Nederlander, utrecht Aard. Is het hè? Komt uit Utrecht inderdaad. Ja. En hij heeft uh, de, de, de slaapkamer. Waarschijnlijk een ingebeelde slaapkamer van Vincent van Gogh hmm. heeft hij een zand uitgevoerd. En ja, hij ziet er perfect uit. Echt ja. grote klasse. Wat ja. ik. Opvallend vindt, is ja. dat we doen een paar uh, uh, kunstenaars mee die uh, vaker hebben meegedaan. Dit was nu de vierde keer dat het georganiseerd werd. Ja. En je ziet die stijlen van de jongens. Je ziet die stijlen. En dat was bij Maxim Gaasen ook. Je ziet de stijl die hij in de vorige uh, grote zandbeelden heeft neergelegd. En ja, daar zijn ze natuurlijk goed in. Daar is een kunstenaar aan herkenbaar, ja. denk ik dan. Okay. Nou goed, ja. hij is het dan geworden. En uh, ja. hij heeft een... Uh, en, en, en ja en de mensen een blik laten werpen op de ja wat zal ik zeggen, op de slaapkamer van uh, um, Vincent of, van Gogh of, uh, ja. in in Frankrijk ja. ontzettend mooi gelucht. gelukt moet ik zeggen ja ja prachtig ja. Nou, gingen we naar de zaterdag en uh, ja, daar ben ik dan niet bij geweest. Daar was uh, al vanaf zeven uur was de rommelmarkt uh, rondom het uh, TK uh, weer, uh, uh, ja, die was weer geopend. Ja, daar ben ik een, geweest. Uh, ja, ja, dat weet ik. Dat heb ik uh, oh. wel op Facebook meegemaakt, hoor. Op Facebook? Meen je dat nou? Stond ik op Facebook? Ja, altijd. <laughs> <laughs> Zorgen er wel voor. Maar goed, die op ja. dat, uh, dat uh, was om zeven uur. Iedereen mocht er aan meedoen. Ja. En iedere keer is het weer leuk. En iedere ja. keer zie je dezelfde rotzooi. Op, uh, nee, zal de spullen op een ander kleed liggen, om volgend jaar om weer te verkopen. <laughs> <laughs> zo gaat het erbij. want Dat gaat ook zo met, met, met de koningin in de dagmarkt. Uh, ja, die vrijmarkt. Dat, uh, dat ja, maar, dat, dat heeft wel zijn charme. Dus. Dat vond ik ja, geweldig? Gezellig. Ik ben er niet geweest, nogmaals. Nee. Uh, maar een collega van mij die. Uh, heeft daar foto's gemaakt die gaat er ook een artikel van maken. En hetzelfde is gebeurd bij de Kinderspeeldag. Een dag later, op hetzelfde ge gebied, ook rondom het, het Ten Katerpansioen, met onder andere het, het Zandvoortskampioenschap Buikschuiven. Dat doen ze dan op een hele grote lange glijbaan, daar wordt zeep op uh, gestrooid. Daar gaat water op en dan moet je zo ver mogelijk proberen op je buik te glijden. Zou dat, wat dat voor mij, zou dat wat voor mij, Joop, uh, wezen om af te vallen, zeg maar, dat je zegt van nou... Uh, nou... Je ja, de, dat de de de om van af te vallen. <risen> ik, ik, heb er alles, ik heb er alles al voor gedaan. Ik ben al bij een afvalcontainer gaan zitten, dat helpt ook niet. Dus, ja, Hij is al van die, die baan heen, afgevallen. Maar goed, het is wel heel leuk. Kinderen hebben ja. er veel plezier aan. Er waren oud-Hollandse spelletjes van alles nog wat te doen. En dat weekend voor de leden van... De buurtvereniging Zoentjes, zoals dat heet. Dat heeft slaat dan op de ten die Die hadden s'avonds nog een feestje met, met uh, Chinezen. Van alles nog wat lekker gezellig. Gezellig samen zijn. Ja. Het was prachtig mooi weer natuurlijk. Ja, ja. En dat, uh, dat uh, is allemaal meegenomen. Ja, zeker. Ja, dat was dan uh, in ieder geval uh, uh, op, uh, op zondagochtend begon dat om 11 uur. En dat was om 4 uur klaar. Hm. Om zondag begon ook op het Raadhuisplein voor de tweede keer ja in successie moet je dan misschien wel zeggen de open dag van scouting de buffalo's oh ja. de buffalo's die uh, dat is een van de twee Sandsvoortse scouting uh, verenigingen is, is gevestigd in duikensveld naast uh, het kunstgrasveld van uh, sv zandvoet en uh, de duivenvereniging Pleines. Ja. Die bestaan dit jaar 70 jaar. En weer die pieper. Oh, oh, oh, oh, oh. Uh, nou ja, ook pieper zegt. Ah, die, Joops... die gesprekken met Joodsen. Die gesprekken met Joodsen zijn zo gepiept hoor. Hij hey, heeft bijna handjes is gegeven. <laughs> ja, goed. Maar goed, de Rifloos bestaan dus dit jaar 70 jaar. En dit is eigenlijk de opening van hun nieuwe seizoen. Uh, waarin ze dus 70 worden. Uh, het feest wordt gevierd uh, op uh, 11, 12 en 13 september. En ze zoeken vooral oud-scouts, oud-leden om uh, de feestvruchten, vreugde um, omhoog te krijgen. Dus mocht je nog niet aangemeld hebben, doe het nog even via de website van de Buffalo's. Dan was het smiddags om 4 uur en daar ben ik altijd zo ontzettend blij om. Uh, een geweldig uh, jazzconcert, eigenlijk Latin jazz, eigenlijk salsa. Maar nou goed, het was in ieder geval een band uit het Caribische gebied... Vier uh, mensen uit dat gebied en een Nederlander, die speelden daar echt de sterren van de hemel. Geweldige muziek. Mensen konden niet stil blijven staan. Er was al van tevoren aangekondigd van neem je dancing shoes mee. Dat is gebeurd. Er werd gedanst. Er was vrolijke muziek. En wat mij vooral opviel, en dat uh, is dan weer even met geluid te maken, dat het was niet te hard... En een, een, een fluit, de fluitist, die, die, ja, die, die ging helemaal op in het spel van de rest, van de percussies, van de piano. En dat was uh, ja, erg fijn om te horen. Uh, normaal kan een fluit erg schel zijn, maar dit was helemaal goed in orde. Terwijl het, terwijl het een hele goedkope fluit was, een fluitje van de cent. Ja, ongeveer. <laughs> nou, dat uh, is eigenlijk hetgeen ik uh, wilde, uh, mij ja. wilde, wilde vertellen. Ja. Oh nee, er is nog iets uh, oh. gebeurd. En dat, ja. Ja. Dat vind ik wel ontzettend leuk. Dat ja. ja, komt donderdag bij ons in de krant. Onze Zandvoortse inwoner Martijn Wijsman, uh, uh -huh. die uh, de fietswereld op de Tolweg uh, runt, ja. die is uh, vorige week uh, Nederlands kampioen, <coughs> gehandicapte uh, golf geworden. Echt waar? Wat leuk. Deze. Ja, namens ons interview. <coughs> donderdag een interview in de Zandvoortse krant. Hij is al heel lang mee bezig. Hij, hij, was, hier, hij was hier vorige week in de uitzending, ook bij, bij uh, okay. Annie Ruckert. Het uh, wa water, Watertoren Sport. Oké, okay, ja, ja. ik ken het programma. Ja. Ik heb alleen geen tijd voor om naar het luisteren, maar ik weet wat het is. Ja. Hij is in ieder geval uh, Nederlands kampioen geworden. In uh, Zaltbommel was dat. En hij, uh, uh, het is een man die altijd veel sport heeft gedaan, ondanks dat hij maar één been heeft. Hij is uh, 24 jaar... Is hij, uh, uh, heeft hij uh, um, paralympisch ges, ges, ges, geskiet, moet ik ja. zeggen. Ja. En uh, hij is... Uh, uh, een Nederlands kampioen geweest, een Europees kampioen. Nou, hij heeft van alles nog wat gedaan. 24 jaar op de skis en nu gaat hij dus uh, golfen. Ik heb hem bezig gezien ooit eens bij een wedstrijd. Uh, het is onwaarschijnlijk wat die man kan. Oh, ja. over. Goed, Broei, hè? Hij ja. is dus Nederlands kampioen ja. geworden. En uh, nogmaals hartelijk gefeliciteerd Martijn als je naar mag luisteren. Ja, ja, ja, zo is het. En namens Charles en mij natuurlijk ook uh, buurman. Van harte gefeliciteerd, want hij is onze buurman in feite hier. Hij ja, is zo is dat. Ja, ja. Kom, kom. <laughs> nou, zeg Joop, wij danken je weer hartelijk voor uh, je beschouwingen van het weekend. Ja, graag en uh, we hopen je volgende week weer te spreken met heel veel leuke nieuwe dingen. Maar dat ik weet zal nog komen. Er is, wat denk je er allemaal is volgende week? Volgende, volgende week, nou dat kan je wel twee uur gevullen. Ik denk dat wij gewoon die, uh, die microfoon openzetten om twaalf uh, uur. Hou op die paal. <laughs> <laughs> een zondag. Een zondag. Ja, goed, maar het is wel weer een ontzettend mooi weekend uh, komend weekend voor ja. uh, Zandvoort en de ja. toeristen van Zandvoort. Ja. En uh, ik verheug me op een heleboel dingen. Ja, ik ook die parade, hè, jongens. Oh, die parade. Dat wordt zo mooi. En de hè? Dat is Dolly haar paradepaardje, hoor. Dat, dat kan je wel horen. Ik je van 80 jaar, Sanfers Hockeyclub. Oh, is ook, ja. Jeuk. Dat wordt volgende week zaterdag gevierd. Oh, kijk eens aan. Is dat al. Kampioenschap, geen ja, geen nee. Oh, bij het nest. Ja, dat is ook. Ja, wat leuk hoor. Moet je een stuk tekst op kunnen zeggen zonder ja en nee, hè? Ja, inderdaad. Ja. Krijg je een interview ja. en je mag geen ja en geen nee zeggen. Ja, leuk. Zeg het leuk om te doen. Ja. Een oud spelletje al vierde, altijd op de radio geweest. Maar dat is ook voor Zaterdag. Maar dat hou ik eigenlijk, bewaar ik eigenlijk allemaal voor ja, mijn collega, zo is het. Ruud Jansen. Okay. Die, die is altijd in geïnteresseerd wat we het weekend gaan doen. En jullie horen ja. het liever hoe het weekend. Wat er is doen. geweest. Ja zo is, ja, zo is het. Wij lopen achter de gevolgen aan. <laughs> ja, maar je hebt het wel uit de eerste hand dan. Ja, dat hebben weer wel, ja. Hey, Joop, ontzettend bedankt. En uh, we spreken elkaar Uiteraard. volgende week weer, zeker en vast. Is goed. <gif> dan, Oké, okay. dankjewel. Tot ziens. Dan, Doe, Doe, Doe. Bye, bye. Doei. En een actueel plaatje en maandag maandag. Maar dan niet van de papa's en de mamas, maar van de, de Buffoons een groep uit Enschede, Nederland. Jawel. Hey. We kennen het natuurlijk allemaal van de mama's en de papa's. Maar dit was de uitvoering, ik zei het net al, van de groep uit Enschede... een Nederlandse groep. En uh, die heette de Buffoons. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Vandaag gepresenteerd door Charles Duif, Imka Drommel en Donnie Tempier. Helemaal niet Imka, die is even een straatje om. Dolly is er, ja, ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly ten Dank u wel, meneer. Alsjeblieft, welkom. Net zo makkelijk luisteraars, net zo makkelijk. Ja, en hier volgt dan inderdaad een update van het regionale nieuws van maandag 24 augustus. Een man is gistermiddag op de vlucht geslagen na een aanrijding in Overveen... achtervolgd door meerdere getuigen. De 24-jarige Haarlemmer was betrokken bij een aanrijding... met een andere auto op het Adriaan stooplein. En omdat de halemer en de andere bestuurder er niet uitkwamen... wie de schuldige was, werd de politie gebeld. De halemer ging er toen in zijn auto vandoor... achterna gezeten door meerdere omstanders. De Haarlemmer bedreigde hen zelfs. De politie en de getuigen zochten de buurt af en ze vonden de Halemer in de Wijzenbuurstraat. Zijn auto stond ergens anders. In zijn auto bleken drugs te liggen. De Halemer reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. De man is na verhoor op last van justitie heen gezonden. Een fietser is gisteren aan het begin van de avond licht gewond geraakt bij een botsing met een auto. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw fietste even na half zeven over het fietspad langs de Zandvoortse Laan... toen een automobilist haar op de kruising bij het station over het hoofd zag. De twee raakten met elkaar in botsing waarbij de vrouw ten val kwam. Omstanders hebben in afwachting van de hulpdienst de eerste hulp verleend... En door het incident was de Zandvoortselaan bij het roemer Fischerplein tijdelijk afgesloten. Zes jongeren uit Zaandam en Amsterdam zijn zaterdag aangehouden... voor het vernielen van een strandpaviljoen in Zandvoort. De jonge vandalen vernielden onder andere een ruit van een terrasscherm, meldt de politie. De zes konden uiteindelijk worden aangehouden met behulp van omstanders. Bij een ernstig ongeval op de Spaarneweg in de Krukië... zijn zaterdagmiddag vier gewonden gevallen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het tuincentrum Intratuin... toen een auto moest afremmen. Een achteropkomende wagen kon niet meer op tijd stoppen... en probeerde deze te ontwijken. En door deze actie botste de auto frontaal op een tegenligger. In de tegemoetkomende wagen zaten drie personen. Alle drie de personen zijn in diverse ambulances... naar het ziekenhuis overgebracht... De bestuurder van de wagen die probeerde uit te wijken moest door de brandweer uit zijn wagen worden geknipt. Na de nodige zorg is deze bestuurder ook naar het ziekenhuis overgebracht. In totaal waren drie auto's bij het ongeval betrokken. De verkeersongevallenanalyse van de politie onderzoekt het ongeval. En door het ongeval en de afhandeling was de Spaarneweg voor langere tijd in beide richtingen afgesloten. De sushi van Shabu Shabu in Haarlem bevat te veel bacteriën. Datzelfde geldt voor Sumo op de Oude Groenmarkt. Dat concludeert de Consumentenbond na onderzoek. In totaal werden 20 zaken onderzocht waarvan 64% slecht scoorden. De onderzoekers namen bij Shabu Shabu Haarlem 8 sushis onder de loep... die allemaal te veel bacteriën bleken te bevatten. Waarschijnlijk is de sushi te lang bewaard... Op versheid scoort shabu-shabu laag, maar op hygiëne weer vrij hoog. Ook een Sumo op de Gouden Groen Markt scoort slecht, voornamelijk op versheid. Isumi Zandvoort heeft ook nog verbeterpunten wat versheid betreft, al dus het onderzoek. Het Zandvoortse koor De Beach Pop Singers zal op 5 september aanstaande een lunchconcert geven... in de Grote of Sint-Bavo-kerk op de Grote Markt in Haarlem...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 voor een kennismaking met het koor en een unieke bezichtiging van de prachtige kerk. Tot zover het regionale nieuws. Het weer in Zandvoort. Vandaag werden we vanochtend verrast door zonneschijn... maar inmiddels hebben we afscheid van de zon moeten nemen... Vanmiddag kunnen we regenbuien verwachten met kans op onweer. En er zal een zwakke tot matige veranderlijke wind zijn. De maximumtemperaturen zullen oplopen tot ongeveer 21 graden. De komende week wordt het wisselvallig met grote kans op buien... en soms veel wind bij temperaturen rond normaal. Al dus de weersvoorspelling van Lex van der Hoorn. Wat zoveel luisteraars. Dolly ten Pierik, u luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. Dolly bracht ons het nieuws. En nu gaan we even een oogje in de ruimte gooien. Een eye in the sky. Die Alan Parsons Project uh, Dolly, zeg je dat iets? Ja, natuurlijk, van Old and Wise. Old and Wise. Oh, ja. Colin Blundstone natuurlijk. En, Colin uh, Blundstone, ja. Oh, of... dat was, was Colin Blundstone van uh, Old... Hm. Ik heb eens een woordenwisseling gehad over Old and Wise. Toen zei ik, dat wordt gezongen door Colin Blundstone. Nee, dat was de Alan Parker... De, uh, nou, ja, ja, ja, ja. God, ben ik die naam... Uh, die nee, het, het is uitdrappen. Colin Blundstone die het zingt. had je helemaal ja, gelijk. Toch, hè? Ja, zeker ja weten, zie ja. je wel. klassische album van uh, natuurlijk die uh, Alan Parsons Project. Dolly, onze collega Willem Bruist, is, uh, ja, die heeft nachtdienst deze hele week. Ja. Maar hij kon niet meer slapen. Hij is gewoon wakker geworden. Ja. En uh, nou is hij, uh, uh, reageert hij op allerlei uh, hoogstaande dingen, zeg maar. Zoals nu op dit het, moment het, het, bedoel het, je het, dat ja, het, hij aan het reageren is. Hoort ja, hij eigenlijk te slapen nu hij dan? Eigenlijk, ja, hij gaat straks zijn bed erin ook. Oh, en dan ga ik, ik wat, dacht ik dat ga, hij alleen maar bruiste. Ik ga daar wat aan doen, let op. Oké. Okay. die hem gewoon wakker geschud hebben. <lacht> nou, we zijn ervan overtuigd dat hij lazy is. Ja, like ah, dat klopt ook wel weer, dit. Ja, stem hoor je. Ik ben even bezig met die viool, denk ik. Want hij krijgt hem niet goed gestemd. Maar in ieder geval Willem, ik hoop <laughs> dat dit plaatje... van de Beatles, I'm Only Sleeping... Jou zal helpen dat je weer een beetje zeg maar je rust terugkrijgt. Want je moet vannacht natuurlijk nog weer een hele nacht doorhalen. Nou is hij dat gewend, luisteraars? Want hij gaat aan de aankomende donderdag gaat hij hier ons uh, verwennen met reggae-muziek, hè? Toch, weet, weet jij meer van? Of zeg jij? Nee hoor, dat weet ik niet. Nee, We, ik heb... Dat weet je allemaal niet. Nou, ik Mocht heb een aankondiging he? gezien, <laughs> gezien, maar meer weet ik er niet van. Oh, nou, meer weet je er niet van? Oké. Okay, ik nou, heb wel gezien dat hij heel veel soorten reggae gaat brengen. Ja. Dus niet alleen eigenlijk het geëikte... wat we ja. allemaal kennen, maar ook allerlei stijlen. Nou, daar weet hij alles van en ik helemaal niks. Dus of laat ik gebeurt, daar maar niet over gaan raken. Het gebeurt allemaal na tussen Epp en Vloed. Ja. Eh, en nou had ik dus eh, de vorige keer eh, in Epp en Vloed... had ik een mooi gedicht voorgedragen. Ja. Zal ik het nog dat eens heb, Nou, ik heb hem gehoord. Ik heb hem gehoord. Ja, ja, ja, maar, hem gehoord. ja hoop luisteraars misschien niet. Nou ja, dan ga je een mooi gedicht maken. Ja, dan ga je een ja. prachtig Het gedicht van de week. Koele nacht aan het strand allebei een beetje verbrand lekker lang uit in het zand zit nergens voor schamen je doet het toch samen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 broek met alle poet zomaar in de zee te zoenen in de vloed wat je snel naar boven moet want wanneer je dat niet doet nou dan spoel je mee lekker dicht tegen je aan we laten ons helemaal gaan De spel bij volle maan. Onstuimige kussen. Luisteraars, tot de zee. Je komt blussen. Hij kan rijden met een zonder zijn hemd op de lichten. Wat de flauw eigenlijk al lang Nou ja, goed, dat maakt ja. allemaal niet uit. Daar moet, dat moet beetje... u allemaal maar naar luisteren. hè? denk je, nee, ik zet de radio aan, lekker muziek, krijg je niet allemaal. <laughs> Ja, je krijgt heel wat voor je hoofd zo bij, bij CFM Lunch. Maar ja, maar ja. luisteren, uh, ik zeg altijd... Ja, Sandford Lunch toch? Het werd toch omgedoopt? O ja, het is Zandvoort Lunch. Ja, Zandvoort Lunch. Ik heb zo moeten lachen hoe Ruud dat uitlegde. Want we hebben natuurlijk de jingle die zegt CFM Lunch. Ja. En uh, Angela die zegt dan nog een keer CFM Lunch. En toen zei hij, ja, dat gaan we allemaal veranderen. Want de Facebook-site heet Zandvoort Lunch. Ja. Toen zei ik, dan kan je toch beter die... Ik Facebook's uitlopen. Nee, maar het is. Oh, Zandvoort zand lunch. lunch gaat over. En sooner or later, dan heeft u dat allemaal in de gaten. Even the dark skies you touch will turn to blue.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 a little bit funny and a little Een concert geweest in het Theater in Beverwijk van deze dame. Met een prachtige band erachter. En natuurlijk achtergrondzangeressen. Burgert Lewis. Yeah. Die is die niet onder gewaardeerd? Nou ja, in verhouding met uh, wat ik je net al zei. Die en Simon uh, en de Janne Smit en de Franse Duitsers. Ja, maar dacht. zij is toch uh, een van die uh, soul uh, jawel, uh, ladies jawel. of zo. Ja, maar goed, in verhouding zeg maar. Oh, Oké. Okay. Ja, ze zou veel groter moeten. Dat Ja, dat, dat is ook zo. Heb je gelijk. Ja, ik juist doorgestuurd. Het is gewoon een rechtstreeks, rechtstreeks opname. Niet te geloven. Maar uh, een mystery guest aankomende donderdag... bij Tussen en Vloedluisteraars. De vervanger van Charles Duiven. want ik word er natuurlijk uitgeknikkerd... met die, die mooie gedichten. Een vervanger uh, is, is aanwezig. Dus u, u, u zal heel keer zijn wie dat dan is. Nou, dan moet ik nog eventjes donderdag luisteren. Tussen, tussen uh, uh, nou, tien uh, en twaalf uur. En dan de hele nacht gaan we reggae-muziek -re beluisteren. Er komt een, uh, ja, een, een geheimzinnige vervanger. Ja, vertel door. Buiten de. Ja, het wordt heel spannend allemaal. Want ja. ik denk dat er donderdag ook wel regelmatig contact zal zijn met het strand, hè? Dat zal ongetwijfeld ook. Ja, met iemand die verslag doet van die, uh, van die grote palen. Ja, ja, ja. Die met maar een die paal is, zitten. Ja, die is gewend om voor paal te staan ook natuurlijk. Oh, die uh, vervanger? Ja. Oh jee, nou moet ja, ik echt nieuwsgierig. Die staat regelmatig voor paal. Echt waar? Ja, ja. ja. Oh, Oké. Okay. Ja, wel Raad u maar. Raad u maar. <racht> maar uh, het is net een rasta die man. Oh ja, is, het, is dat het, zo? Ja, het is net ja? een rasta -boontje. Als je hem ziet, ja. denk je van hé. Hey, Rasta, rasta. Oké, oh, oké. Okay, okay. wow. nee, ik ga niet verklappen wie het is, want dan, Ja man. Eh, allemaal afstemmen, luisteraars, donderdagavond vanaf 10 uur. Ja, hij mag al vanaf 8 uur afstemmen, want dan hebben we alternative FM ja, is ook een goed programma. Ja, dat jongere ik, ja. De Radio. Ja, maar ik wil eventjes ook Jaapie even noemen. Jaapie Koper. Tuurlijk, Jaapie Koper. Met uh, Marcus inderdaad. van Dam. Die, ja, met ja, Alternative. Ja, ook een lekker programma. En die hebben Heerlijk. vaak hele interessante gasten. Van, van uh, aankomend talent. Ja. Of talent wat toch al een klein beetje bekend is. Omdat ja, het wel, daar, daar hebben ze wel een neus voor hoor. Daar hebben ze een ja. neus voor. En, uh, en dat, dus allemaal mooie programma's. Ja, ik, ik, ik kan natuurlijk de hele uh, riedel wel op gaan noemen allemaal collega's, want die verdienen natuurlijk allemaal waardering. En uh, ik wil ook niemand tekort doen. Maar uh, ja, dit schoot me zo maar eventjes te door. Ja, ja. Dus dat, ik dacht al, wat hoorde ik naar schieten? Ja. Dat was het, ja. Ja, luisteraars, het begint steeds... Uh, <laughs> ik hoorde wat schieten. Wat schieten schiet ja, dat is, dat is mijn mobieltje, die je zegt, ping! Ja, dat jij, betekent ja. dat er weer, weer zo'n geheimzinnig berichtje er binnenkomt. Hey, hello, hello again, Dolly, hello again. Hello. Just called to say hello I couldn't sleep at all tonight And I know it's late But I couldn't wait Hello, my friend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 Lonel Diamonds. Ja, dolly, je moet weer afscheid nemen. Het is, is dat al zoveel? Ja, dat is Ik zit nog, nog lekker op mijn gemakkie te luisteren, heerlijk. Ja, twee minuten nog te gaan. Ah, nou. nemen we maar vast afscheid, we nee, nee, Ja, ik, ja. Zie, ik zie de tranen in je ogen staan. Ja. Luisteraars is helemaal bewogen nu. <lacht> je moet geen foto nemen, want dat... Nee. <lacht> is het een bewogen foto? Dat kan ik nu zeggen. <lacht> maar hartelijk dank ja. weer voor jouw inbreng vanmiddag. Heel graag gedaan. Wat kan jij doen weer de zou ik willen zeggen. Nou ja, ja. ja er zijn ook vast zelf het nieuws voorlezen. Ja, zo... Gadverdamme, er dat nog koffie in mijn kopje. <laughs> ik denk, ik stapel alles lezen. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En allemaal een hele fijne dag nog. Ja, het gaat vanmiddag een beetje spetter, heb ik begrepen. Ja. Ook kans op een onweersbuitje. Ook nog. Ook nog. Maar goed, ja. in ieder geval geniet van de maandag. En uh, wat ons betreft, uh, tot morgen weer 12 uur. Dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Zandvoortlunst. Zo is het. dag. Dag. hear you say hello Ja